10 uur Kees Groot met het NOS Journaal. Minister Schippers wil een brede en onafhankelijke evaluatie... van het handelen van de betrokken instanties in de kwestie tuitje hoorn. Daar pleegde een huisarts zelfmoord nadat hij was geschorst vanwege een euthanasiezaak. De evaluatie begint als de Inspectie voor de Gezondheidszorg... zijn eigen onderzoek heeft afgerond. Dat is naar verwachting over drie maanden. Schippers zei eerder dat ze het optreden van de inspectie... en het Openbaar Ministerie steunt...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 Ja, goedenavond. Het is de dag waarop wielrenner Dam als boek verscheen. We praten met hem en de schrijver. Maar het is ook de dag waarop de aanvoerders Jeroen Rouwering en Rob Bontje door bondscoach Edwin Bennen uit de vollebalselectie voor het WK zijn gezet. En voor Bontje hoeft de bondscoach hem niet meer terug te vragen. Ik heb hem wel medegedeeld van nou... doordat je deze beslissing nu neemt... is het voor mij ook eigenlijk wel zeker dat ik ook van de zomer niet beschikbaar ben. In ieder geval die conclusie mag hij daar aan verbinden. Ja, we horen zo de bondscoach Edwin Bennen. Louis van Gaal haalde Davy Prupper juist bij de selectie van Oranje na het wegvallen van Van Persie en Klaasie. Tot verrassing van de Vitesse-speler zelf. Ja, het was wel volstrekt als een verrassing. Ja, ik vind het hartstikke mooi en ik zie het wel. En ja, we zullen zien hoe het gaat. Ja, en we zijn in deze uitzending ook op een historische schermplek in Amsterdam... waar in 1928 ook de degens al werden gekruist. Het was enorm enthousiast. De tribunes waren altijd vol. De mensen kwamen ook heel dicht bij het gevecht zelf... Maar omdat er geen elektrische aanwijsapparatuur was, was er ook altijd hoog oplopende emotie. Ja, dat er meer tot 11 uur in NOS langs de lijn. Volleyballbondscoach Edwin Benne heeft zijn aanvoerders Rob Bontje... en Jeroen Rauwerdingk uit de selectie van het Nederlands team gezet. Voor Bontje kwam het bericht als een grote verrassing. Hij is het niet eens met de beslissing, al begrijpt hij de bondscoach wel een beetje. Ik denk zeker dat als ik op mijn eigen positie spreek... Uh, op midden hebben we stevige concurrentie, goede spelers... ook uh, jongere jongens die het gewoon goed doen. Dus uh, op die manier wel. Uh, van de andere kant, ik, uh, ja, ik had er wel graag bij gezeten... en ik denk dat ik mijn waarde ook al heb uh, bewezen. En uh, momenteel speel ik nog steeds voor een, een topclub in het buitenland... En, uh,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 Ja, bij mij kwam het uh, net zo hard aan, denk ik. Misschien nog, wel, misschien nog wel harder. Hij heeft die keuzes gemaakt om, uh, om, uh, om één doel. Uh, hij denkt uh, daarmee uh, een betere kans te hebben op het, uh, op het WK. Dat heeft mij, uh, heeft mij absoluut verbaasd. Edwin Benner, bondscoach. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat denk je als je dit hoort? Uh, ja, ik denk dat het heel vervelend is voor, uh, voor spelers dat zij niet worden uitgenodigd uh, voor de volgende selectie. En zeker uh, spelers uh, van, van, met deze stand, met deze staat van dienst, uh, overigens zijn er niet alleen twee, maar ook nog Nico uh, Frederiks en uh, Robin Overbeek. Uh -huh. uh, Nico is uh, speler uh, die ook zeker in het rij die thuis hoort van uh, ervaren jongens die hun uh, diensten en hun nut bewezen hebben voor het Nederlands team. Dus groot respect voor de jongens. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, ja, is, het toch, is, is het ook pijnlijk om, uh, om, om uiteindelijk dat soort beslissingen te nemen en, uh, en ze dat te moeten mededelen. Ja, die hun diensten bewezen hebben. Uh, je praat in de verleden tijd, doe je dat bewust? Nou, ik weet nog niet wat die diensten in de toekomst zullen zijn. Dus ik uh, weet in ieder geval wat, uh, wat er geweest is. En dat is uh, heel erg goed geweest. En dat is zeer te waarderen wat de jongens gebracht hebben. Maar. Uh, ja, het is weer ook weer een nieuwe tijd. Uh, er komen nieuwe dingen aan. Uh, en ik heb uh, de beschikking over zeer veel talentvolle jongens en spelers. Dus uh, ja, dan, dan is er ook weer een tijd uh, dat we moeten gaan veranderen. Ja, Bondje heeft, uh, die, die hoorden we net zeggen, die heeft de deur keihard dicht gegooid. Dus zo van ja, als de blessures komen of hij bedenkt zich. Uh, ik, uh, ik, ik, ik, doe, ik doe niet meer mee. Uh, wat vind je daarvan? Ja, dat heeft hij mij ook verteld. En, uh, ik stond op het standpunt en sta ook op het standpunt nog steeds... dat ik de jongens die ik nu niet bij de selectie heb gehaald... voor alle duidelijkheid, niet de selectie voor januari... dat die wel eh, voor een volgende selectie eventueel naar aanmerking komen. Dus het is een eh, eenmalige gebeurtenis eh, wat mij betreft. En als spelers daar zelf een consequentie aan verbinden... dan is dat oké? Okay? Is dat voor hen? Dus als ik het goed begrijp, dan is bijvoorbeeld Jeroen Rouwerding, die we net ook hoorden, nog helemaal niet eh, onzeker voor het WK.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 In het team en uiteindelijk ook in het resultaat. Dus uh, ja, nogmaals, het was wel een moeilijke beslissing. Maar uiteindelijk uh, is de beslissing te goede van, uh, van het team en, en de ontwikkeling. En uh, ja, zo doen Ik moet in één keer aan een hockeybondscoach denken, terwijl je dit vertelt. Ja. <laughs> Paul, Paul van As ooit, uh, die daar die, die toch een beetje op terug moest komen. Heb, jij, heb je die link ook al een beetje gelegd? Nou nee, ik herinner me wel iets van ja, maar dat is toch een hele andere situatie. En hij heeft ook wel andere woorden gebruikt en het een andere, huh. uh, andere bewegingen denk ik. Yeah. Uh, ik, uh, ik heb wat ik net gezegd heb, uh, ik denk dat er heel veel nieuwe en andere spelers staan. En die wil ik ook de mogelijkheid bieden om, uh, om ze aan te dienen om zich te bewijzen. En we zullen dan over dit week aan locatie heen zien voor komende zomer en zomers. Uh, welke spelers uiteindelijk uh, het, ga, het gaan doen voor het Nederlands team. Bondje en, en Rouwending hadden veel kritiek, hè? Na het, uh, na het EK en de evaluatie. Uh, als je nou eerlijk bent en je kijkt naar jezelf... heeft dat dan een rol gespeeld? Uh, nou, eerlijk ben ik altijd. En naar mezelf hoort er ook bij. Uh, dat geldt ook voor spelers, dus laat ik daarmee beginnen. Uh, uh, ik weet niet uh, wat van kritiek ze hadden. Het is serieus niet. Want wij, uh, zij hebben dat besproken met de bond... en met uh, de verantwoordelijke, verantwoordelijke binnen de bond... Uh, ik ben daar niet over geïnformeerd en over gebriefd. Ik weet natuurlijk wel dat wij onze eigen evaluatie hebben gehad, gevoerd hebben. Uh, ik heb ook met de jongens afzonderlijk nog gesprekken gevoerd met de twee captains. En uh, wij, hebben daar, uh, wij hebben daar zeker wel punten aangesneden die wij als team willen verbeteren. Wij wij gewoon gezien hebben dat het EK niet dat gebracht heeft wat we hadden gewild. En dat moet echt anders. En, uh, en daar zijn we allemaal uh, betroffen. Uh, die verantwoordelijkheid delen we met z'n allen. En ik denk dat ik als verantwoordelijke ben... Uh, ik ben de eerste die daar uh, wat aan moet gaan doen. Ja, maar de vraag was of dat een rol heeft gespeeld in je beslissing? Uh, nee, ik weet niet wat er besproken is. Uh, dus uh, dat kan ik dan ook niet uh, meenemen in de beslissing. En als er wat besproken is, dan is het uh, wat de spelers als captains, als vertegenwoordigers van het team hebben genomen. Ja, maar het feit dat het niet met jou besproken is, maar wel met anderen, kan ook een reden zijn, hè? Ja, nee, dat hoort, dat hoort zo natuurlijk bij ons. De Spelersraad wordt ook gewoon uh, om uh, hun mening gevraagd. Uh, als afgevaardiging van het team, dus dat is heel normaal. Hm. Uh, zo heeft iedereen, uh, iedereen kan, uh, kan zijn, zijn zegje doen, kan evaluatie opmaken. En laten we niet vergeten dat wij ook als team natuurlijk uh, meerdere keren hebben gesproken over. Uh, over alle ups en downs die we het afgelopen jaar gehad hebben. Het is ja. niet zo dat wij geen contact hebben met elkaar. Nee, duidelijk. Goed om kort en goed te gaan. Uh, Bontje heeft zelf de deur dichtgegooid, maar als het aan jou ligt, dan uh, kunnen Dink en de andere twee... Die, die ook niet geselecteerd zijn, gewoon meedoen aan het WK... als jij ze gewoon selecteert. Ik bedoel, dat sluit je niet uh, uit, laat ik het zo zeggen. Zeker niet. Uh, als spelers goed zijn en zich aandienen... en, en uh, alles willen doen voor het Nederlands, team... dan uh, zal ik gelaten zijn om ze, niet, uh, om ze niet op te nemen. Goed, dankjewel. Volleyballbondscoach Edwin Benne. Hoe was dat? Het is inmiddels elf minuten over 10. AZ is verbaasd over de handelswijze van Heerenveen rond Hans Vonk. De voormalig doelman is nu nog teammanager bij AZ. Heerenveen wil hem volgende week presenteren als nieuwe technisch directeur. Bij de Alkmaarse Club weet officieel van niets. En daar is Ton Gerbrands geïrriteerd over. Zij die kort voor deze uitzending. Als wij iemand benaderen van een andere club... het is een hele kleine bedrijfstak, de Eredivisie, 18 clubs... om maar zo te zeggen, dan bel ik die op. Dan zeg ik, luister, we hebben daar belangstelling voor. Als wij Marcel Brands moeten benaderen of iemand anders... of een steward, dan bellen we nak op of iemand anders... Zegt zeggen, jongens, luister, we gaan met in gesprek. En in dit geval is het... Uh, ja, stoor ik me eraan... omdat uh, Hans Vonk mag worden benaderd, prima. En als hij een mooie stap kan maken, gun ik hem dat ook. Alleen, het is zo dat... Heerenveen meldt zich helemaal niet bij ons. Dan lees ik in de krant dat 18 november... Uh, ze allerlei dingen gaan presenteren. Uh, nou, uh, we zitten nu, we hebben nog een paar dagen voor tijd, en uh, niemand heeft nog gemeld. Hij heeft gewoon een contract tot, tot 1 juli. Dus zo denk denken, bel even op. Hoe gaan we dat doen? Is het te regelen? Gaan we dat organiseren? Nou, tot de dag van vandaag niemand gebeld. En uh, dan moeten wij daarna weer een team mensen gaan lopen zoeken. Uh, wij proberen het professioneel te doen. Ja, dat soort dingen irriteren me. Maar, ja. ja. maar hij kan toch gewoon zeggen, ik uh, zeg me, ik neem ontslag. Ja. Formeel kan hij dat op 1 juli doen. Want er staat in het normale bedrijfsleven een opzichttermijn van twee maanden, daar staat hij niet in. Dus hij, hij is gewoon dit seizoen teammanager bij AZ. En natuurlijk gaan we kijken of we oplossingen kunnen vinden vanuit de mens, Hans Vonk, is dit een belangrijk verhaal. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik, ik irriteer me eraan dat clubs als een wat al de voorbeeldclub geweest is, wat een fantastische club is, waar ik veel van geleerd heb zelfs. Waar ik denk van nou, als we dat zouden kunnen bereiken, is dat echt geweldig. Nou, en dan zie je dus dat, ja, dan gaat het een periode wat minder. En dan, ja, dan is het, niemand is meer verantwoordelijk Voelt niemand die meer belt, niemand die meer doet. En dan moet ik volgende week roepen, het is akkoord. En uh, dan moet ik weer de afweging maken tussen Hans Vonk en uh, ons eigen belang. Uh, Omdat we ook een teammanager mensen weer nodig hebben. Ja, is allemaal flauw. Het, het kan heel anders. Ja. Door even iets eerder aan de bel te trekken. Ja. Als de heer de Veen zich niet meldt, mag Fonk dan weg? Als hij niet meldt, niet, nee natuurlijk. Als, als ze niet bellen, dan mag hij nee, niet weer Want dat is niet Hans Vonk die hoeft te vragen. Heer de Veen wil hem graag hebben, dan bellen ze hem op. Dus heer de Veen, als heer de Veen niet belt, uh, dan gaan we gewoon vrolijk verder. Ja, dat was Toon Gerbrands. Nou, wij bellen met Heerenveen natuurlijk. Kastom Sporen uh, hebben we aan de lijn gehad... als interim-directeur van Heerenveen... En die geeft Gerbrands volledig gelijk. Ook Sporren vindt dat het uh, niet meer dan normaal is... dat er uh, contact is tussen beide clubs. Hij zegt, blijkbaar hebben mensen binnen Heerenveen een lijstje met name... en hebben ze vonk gebeld. Ik blijf er buiten, maar ik neem aan dat wij grote mensen zijn... en dat we even contact met AZ opnemen. Dat is niet meer dan normaal, zo zegt Sporren. Het is geen geheim dat uh, de interim-directeur vindt... dat de structuur en de bestuurscultuur anders moet bij Heerenveen. Ah! I feel good, I knew that I would not. So good, so good, I got a year Whoa! I feel nice, that sugar in spine I feel nice, that sugar's in spine James Brown en I got you. Davy Prepper en uh, Leroy Fair hebben zich vandaag bij het Nederlands elftal gemeld. Bondscoach Louis van Galen heeft de twee opgeroepen... als vervangers van de twee geblesseerde spelers... Robin van Persie en Jordi Klaasie. Oranje oefent komende week, dat weten we waarschijnlijk twee keer. Japan en Colombia zijn de tegenstanders. Prepper is 22 jaar, speelt bij Vitesse... en was zaterdag de uitblinker in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De middenvelder maakte een prachtig goal. Hij had totaal geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij zou worden opgeroepen. Ja, het was wel volstrekt als een verrassing. Ja, um, ja. ja. Ja, wat ik zei, ik zie het wel. Ja. Ben je nog een beetje overbluft eigenlijk? Um, nee, nee ik, ik, ja, ik vind het hartstikke mooi. en Ik, ik zie het wel. En, ja, um, ja, we zullen zien hoe het gaat. Is het ook één seconde door je hoofd gegaan de afgelopen week eigenlijk? Nederlands al zelf speelt en daar kan ik wel eens bij betrokken raken. Nee, nee eigenlijk niet, nee. nee. Of komt het door die ene goal? Ja, misschien. Ik weet niet. Want je bent er wel opgevallen. Hebt. Ik bedoel, ineens werd hij nou genoemd. Met de goal? Ja, nee, tuurlijk. Het was een uh, leuke goal, ja, maar ik denk niet dat het alleen daardoor komt. toch. Wat voor contact heb je eigenlijk gehad? Gaat dat uh, Hans Jordersma, de teammanager die dan belt? Of, of heb ja. je al contact met Van zelf gehad? Nee, nee, nog niet. Nee, nee alleen de trainer die heeft het me gemeld en uh, daarna heb ik gebeld met uh, Hans. Hè. Gaat het in de lucht? Ja, gaat het in de lucht? Heel blij, ja. Nee, alle teamgenoten feliciteren me ook gelijk. Dus ja. Dat is hartstikke mooi. Prepper zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands Elftal. Hetzelfde geldt voor de Ajaxite, Joël Veldman. Net als Prepper blijft hij nuchter onder zijn uitverkiezing. En moet laten zien waar hij goed in is. Gewoon uh, ja, op het veld laten zien. En ook gewoon uh, een beetje sociaal zijn. Met, met, met andere lullen. En uh, gewoon een beetje mezelf zijn eigenlijk. Ken je er veel van eigenlijk, van deze groep? Of alleen uh, de Ajaxite? Nee, ja, eigenlijk niet. Nee. Ja, ik weet er al van de vader. Hij op dezelfde school als ik gezeten. En dat is wel leuk. Dus ik ga zo meteen vragen welke leraar hij heeft gehad. Maar uh, ja, dat zijn wel leuke dingen. Welke school was dat trouwens? Ik college, dat was in Beverwijk. Oké, okay. iedereen heeft het steeds over die verrassing, maar kwam het echt als zo'n grote verrassing voor jou? Of zag je het ook wel een beetje aankomen als je naar de, de verdediging van Oranje keek? Nee, totaal heb ik niet eens naar gekeken, moet ik zeggen. Ik, uh, wat ik zei, uh, jonge Oranje, daar hoopte ik bij te zitten. Dat was dan ook, uh, nou ja, het geval. En dan mocht ik, uh, kreeg ik een mailtje dat ik bij zelf ook kwam. Ja, dat is wel uh, dubbel zo mooi, ja. Denk je dat ook meteen aan het WK, want Van Gaal zegt dan van ja, het is handig voor dit soort jongens dat ze het proces meemaken. He? Dat is toch een insteek van uh, misschien wel een WK. Denk je zo ver of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Gewoon deze week goed afsluiten en dan uh, zie ik wel weer. Misschien zit ik de uh, andere keer wel weer bij jonge Oranje, maar het is echt mooi dat ik deze, deze sfeer kan, kan proeven. Ja. Wanneer zou uh, ja, deze anderhalf week of deze week geslaagd zijn? Uh, ja, voor mijn gevoel als ik gewoon uh, de jongens een beetje leren kennen... Uh, dat ik het uh, op het veld op de training laat zien. En ja, misschien als ik minuten mag maken, dat zou het wel heel mooi zijn. Ja, Joel Veldman was dat in gesprek met Bert Maaldering. De eerste training zit er als het goed is inmiddels op. Uh, Bas Stigler, jij was daar ook bij. Twee debutanten in de selectie. Verrassende namen. Hoe kijk jij tegen de selectie uh, van deze twee spelers aan? Uh, nou ja, vooropgesteld. Die zijn er natuurlijk allebei bijgekomen... omdat anderen niet beschikbaar waren, in het geval van Veldman. Want daar werd vrijdag nogal op gereageerd... hoe is dat nou mogelijk, die jongen komt net kijken. Vergaal heeft het netjes uitgelegd. Die zegt, Bruma en Rekik, de twee van PSV... die zijn in overleg ook nog met Philip Cocu niet geselecteerd... want de een past net terug van de blessure... de ander misschien iets te veel gedaan de afgelopen maanden... dus geeft hij nou wat rust. En dan kom je een keer bij Veldman uit, dan is het al veel minder gek. En datzelfde geldt natuurlijk voor Prupper... want er zijn ook wel weer wat middenvelders weggevallen... En dan uh, kom je een keer bij hem uit. En het zijn natuurlijk wel talenten die al lang op het lijstje staan van de KNVB. Maar dus niet zeg maar bij de eerste 25, maar wel misschien bij de eerste 35. Mm -hmm. Ja, als er dan een paar niet zijn, dan mag je het een keer laten zien. Ja, maar Veldman heeft niet eens een handvol wedstrijden gespeeld in het eerste van Ajax. Heb nee, niet dat had van. Sneijder ook niet. En Van der Vaart ook niet. En wat goed is, komt snel. Dus het is een beetje voelen. Laten we het zo zeggen. Nou, ja, tuurlijk. Dat is wat Van Gaal vrijdag ook zei. Het is niet zo dat hij nou meteen in Veldman uh, nu al een. International ziet die er moet staan, maar wel iemand die daar op termijn kan komen. Uh, Veldman denk ik ook misschien eerder nog dan, uh, dan Prupper. al was het maar omdat de concurrentie voor Prupper veel groter is. Want dan op dat middenveld, als iedereen beschikbaar is, loopt er nogal wat mm -hmm. met Enfer en de Goesman en van Ginkel en Strootman en weet ik wie allemaal. Verdedigers, daar hebben we er in Nederland. Ja, er komen nu wel steeds meer talenten door, maar daar hebben we er geen tientallen van. Uh, en hij heeft dat vrijdag ook gezegd, de bondscoach. Je kan er nu bij komen, dan kan je wennen aan de filosofie... en aan de bondscoach en aan je medespelers... en aan alles wat er maar rondom het heel zelf al uh, komt kijken. En dat is uh, waardevol. Ja, de, ja, we hebben niet uh, tientallen uh, verdedigers. We hebben ook niet uh, tientallen aanvallers. Ja. En als Van Persie, Kuyt en Huntelaar uh, er niet bij zijn... dan uh, komt er al gauw een vraagteken van, ja, wie dan? Ja, waar is toch de tijd gebleven dat Makai, Van Hooidonk en Hasselbank... uit de bank zaten? Oh, op de bank Omdat staat, er ja, namelijk ja, ja. in het elftal met uh, Kluivert en Van Nistelrooy... nog twee waren die nog beter waren. Ja. En er zaten de drie spitsen van Allure op de bank of niet eens. Nee, nou ja, de spoeling is nu wat dunner. Um, want ja, ze zijn er dus niet. En dat betekent dat nu Siem de Jong opgeroepen is... die dan van origine eigenlijk middenvelder is. Die dan de spits zal zijn. Ja, Siem de Jong, uh, de eerste aanvaller van het Nederlands elftal. Opmerkelijk ook volgens de aanvoerder van Ajax zelf. Volgens mij ben ik een van de enige spitsen, terwijl ik niet echt een, zelfs niet eens een echte spits ben. Kun je nagaan. Ja, nou, dus, uh, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Want het lijkt nu wel ineens een ander uh, duo Interlands voor jou te worden dan het nog vorige week was. Ja, vorige week was het uh, dat ik er niet bij was. Dus uh, dan is het heel anders. Ja. En, uh, nu uh, is er in één keer wel uh, wat veranderd. Ja. Verwacht je dat uh, zoiets? Want dit zijn weer twee van die Interlands die dan in moeilijke maanden vallen, blessures en zo. Zie je dat aankomen dat het uh, afzeggerij wordt? Nou, dat niet. Maar uh, ja, je ziet wel dat, dat de jongens wel, uh, wel veel spelen de, de laatste weken. Maar ik denk wel dat iedereen er graag bij wil zijn bij Nederland. Dus zeker richting ook een, een WK wil je natuurlijk niet uh, veel wedstrijden missen. Dus als ze echt wat hebben, zullen ze niet komen. Want anders uh, zullen de meeste jongens wel komen. Want hoe kijk jij daar tegenaan? Want je was mee afgelopen zomer uh, in China en Indonesië. En toen leek je er ineens heel dicht tegenaan te zitten. Maar ja, door blessures natuurlijk ook, maar ineens helemaal weg. Ja. Nou ja, natuurlijk. Een uh, paar keer net niet opgeroepen en... Uh, ook een beetje pech had natuurlijk ja, met de blessures. Dus uh, ik ben blij dat ik weer, uh, weer een kansje heb gekregen. En uh, ja, we zullen zien uh, wat de komende wedstrijden gaat gebeuren. Sla je bij deze wedstrijd de weg naar Brazilië in? Uh, nou, dat weet ik niet. Dat hoop ik. Uh, ja, ik zal uh, mijn best doen hier op trainingen uh, En een speeltijd die ik zal, misschien zal krijgen. Dus uh, het is wel goed dat ik, uh, dat ik de kans krijg in ieder geval. Ja, want van niks op een en van middenvelder naar spits. Zo snel kan het gaan. Ik kan snel rijden. Ja. ja, Dion als uh, spits. Gelukkig heeft hij ervaring genoeg, uh, Bas. Ja, goed, hij heeft laten zien dat hij dat kan... ook uh, op het hoogste niveau bij de club in de Champions League. Ja, ik bedoel dat uh, het eigenlijk cynisch... met zijn ervaring binnen Oranje op die plek. Oh, zo bedoel je, ja. <laughs> hij is nu al een van de ervaren spelers. Ja, in vergelijking ja. met die andere, zo kan je het ook zien. Ja, vier minuten in, uh, hè, tegen Roemenië. Oh, zo. Ja. Nou, ja. Nou, nou begrijpen we elkaar. Nee, <laughs> dat klopt, want Lek, hij, dat heeft, in, hij in het Nederlands Elftal heeft hij... Wat die wedstrijden in Azië, waar de in interview even over ging... toen was hij niet spits... maar toen kwam hij erin als middenvelder. Ik meen voor Snijder... Um, en in... Een kwalificatiewester, dat was inderdaad thuis tegen Roemenië, die 4-0. Toen is hij vlak voor tijd in het elftal gekomen voor Van Persie. En toen was hij wel echt spits, maar dat duurde inderdaad vijf minuten. Ja. Ik denk overigens dat hij morgen ook de spits is, of uh, zaterdag, pardon. Want uh, Van Gaal trainde vandaag met Siem de Jong in de punt en op de vleugels Lens en Robben. Dus oh. dat, ik denk dat dat wel het idee gaat zijn. Hij zei in het interview uh, onder meer dat iedereen er graag bij wil zijn... bij het Nederlands Elftal. Daar kan je ook je vraag bij zetten. Ik kan me ook voorstellen dat alle internationals... die al zoveel wedstrijden hebben gespeeld... toch ook wel een keer denken van... nou joh, prima, zo'n oefening te halen, maar Wat mij betreft nu even niet. Nee, nou het is allebei waar. Want uh, wat jij zegt klopt wel. Uh, als je al het gevoel hebt dat je een beetje in je drukke programma zit... en dat je er een beetje in verdrinkt... dan is dit wel het moment om te zeggen... ik laat het even allemaal voorbij gaan... Als je de, de statuur hebt van bijvoorbeeld Van Persie, dan kan je dat misschien ook doen. Er moet natuurlijk wel een aanleiding zijn, en dat is er bij Van Persie ook, die zelf al zei: van Ik sta een beetje in het rood, iets te veel gedaan. Maar de andere kant is wel dat ik wel merk dat spelers, en dat is echt zo, graag bij Oranje zijn. Ze vinden het daar allemaal leuk, ze komen daar met plezier. Uh, het hotel is fijn, alles is goed geregeld. Um, en de, de, de, het is niet zo dat spelers denken... nou, ik heb er even geen zin in. Zij het is geen extreme belasting, uh, om het zo te zeggen. Nee, nou ja, behalve ja. dus als je echt fysiek tegen je, zeg maar, je grenzen aanzit... dan kan ik me voorstellen dat je zegt... nou, dan laat ik twee oefenwedstrijden even lopen. Mm. Zijn het kwalificatiewedstrijden ligt dat misschien weer anders. Maar in algemene zin... Vinden ze het wel echt plezierig om, om, uh, om te komen. Goed. Dankjewel voor vanavond weer. Uh, Bas Tigler was dat over uh, Oranje. De, dat gaat uh, spelen tegen Japan en Colombia. Dat is wel even wat anders dan Jordanië uit. Want uh, ja de grote vraag is natuurlijk... of het sprookje van Jordanië als voetballand naar nou morgen over is zou zou zomaar kunnen, want de nummer 70 van de wereld treft morgen... in een uh, eerste play wedstrijd in een ticket voor de WK van volgend jaar naar Brazilië. De nummer 6 van de wereld Uruguay. Heb We hebben contact gezocht met Sander van Horen, onze correspondent in uh, het Midden-Oosten. Sander, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de, de sfeer in Jordanië? Hebben ze er nog een beetje geloof in? Nou, geloof doen ze zeker. Dat wordt behoorlijk opgehypt ook de laatste dagen... met een speciale voetbaldag op vrijdag op de televisie in Jordanië. Een telefoontje daar in die uitzending van de koning Abdullah van Jordanië... die zegt dat hij er wel vertrouwen in heeft. Ja, het is typisch gedrag natuurlijk. Maar je moet wel bedenken, ze zijn nog nooit zo ver gekomen. En dat geeft natuurlijk ja. wel vleugels. Ja, maar de, de, ik begrijp dat het land helemaal in de ban is van uw wedstrijd, hè? Ze zijn helemaal in de ban. En uh, ja, de eerste wedstrijd is thuis, morgen. Dus dat, dat uh, geeft het thuis voordeel, hopen ze. Uh, er zitten ook wel spelers bij die natuurlijk wat kunnen. Maar ja, je, je zei het zelf al, de nummer 70 tegen de nummer 6. Ja, ik bedoel, als je een kansrekening gaat doen... en dat weten de Jordaniërs natuurlijk ook wel. Maar uh, ze, ze hebben natuurlijk wel wat voetbal moeten laten zien de laatste tijd. Ik bedoel, het is ze niet uh, gemakkelijk aankomen waar je... eigenlijk kun je zeggen dat ze de voorrondes in Azië... Uh, behoorlijk verprutst hebben. Ik bedoel Tegen Japan met 6-0 verliezen, ja dat, dat gaat natuurlijk niet zo heel goed. Uh, tegen Irak hebben ze dan wel eens een keer uh, gewonnen, maar ook een keer gelijk gespeeld. En dat zijn allemaal niet supergrote teams. En dan staan ze nu tegenover Uruguay. Dus de, de, ja, goed, nogmaals, de, de, als je ze recht in de ogen kijkt, dan zullen ze in Jordanië ook wel weten dat de kansen tegen hen zijn. Maar ja, het zou toch zo mooi zijn... als ze voor een verrassing zouden kunnen zorgen. Ja, want het is de eerste keer dan, hè, als ze zich gaan plaatsen, of niet? Ja, zover zijn ja. ze nog nooit gekomen. Nee. Uh, hoe groot is het voetbal eigenlijk in Jordanië? Hoe bepalend bijvoorbeeld in, in, in, in het leven van, uh, van de Jordaniërs? Nou, heel erg bepalend. Sowieso de Arabische wereld, dat weet je, die is opgedeeld. De ene helft is voor Real Madrid, de andere helft voor Barcelona. Dat is gewoon gegeven. En morgen dan even allemaal voor Jordanië. Maar er wordt wel veel gevoetbald in Jordanië, valt me altijd op. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Libanon, waar ik woon... dan zie je daar toch heel veel kinderen op straat voetballen. En dat is natuurlijk niet zo professioneel met scouting... zoals dat in Nederland is. Maar daar komen dus ook wel spelers vandaan die van kind... Af aan uh, gevoetbald hebben. En je hebt dus ook wel een competitie, nogmaals als je het vergelijkt met Nederland of met Uruguay, dan stelt het natuurlijk allemaal niet zoveel voor. Maar wel een, een, een, een serieuze competitie met kinderen die uh, daar bij clubs komen, die daarin doorgroeien en die dan, ja, dan houdt het een beetje op niet echt al te vaak nog naar het buitenland gaan. Uh, de ster spelen van morgenavond, die speelt dan wel in Koeweit, maar het is ook weer geen uh, Engelse of uh, Franse club waar die door ingehuurd is. Mm -hmm. Sorry, wat zijn, wat zijn de topspelers? Uh, wat zijn de mensen, als we, als we morgen gaan kijken bijvoorbeeld... Ik weet niet of het überhaupt te zien is, maar op wie moeten we dan letten? Nou ja, op Al Jazeera Sport zal het ongetwijfeld te zien zijn. Ja, de, de, de top uh, is natuurlijk Ahmed Hayel, waar ik het net over had. Ja. Dat is die spits die uh, op dit moment in Kuwait speelt. Uh, maar ja, het is sowieso een beetje een rare selectie morgen. hoor. Er is in Jordanië ook heel veel over te doen geweest. Ik bedoel, als je het over sterren hebt... dan moet je daar zeker uh, meneer Shafir bij rekenen. Dat is de keeper. Maar ja, die is niet opgesteld. Er zijn wat blessures. Uh, ja. Er zijn wat uh, andere clubs die hun spelen niet hebben willen uitlenen... aan het uh, Jordaanse elftal, met andere woorden... En het is een beetje een rare line-up, maar die spits... ja, dat is wel iemand waarvan de gemiddelde Jordaniër hoopt... in elk geval dat hij morgen een paar keer... door die verdediging van Uruguay heen zal kunnen dringen... en misschien inderdaad thuis in het stadion in Amman... voor die verrassing zou kunnen zorgen. Ja, Want ze hebben al een keer eerder tegen elkaar gespeeld, hè? 2007 ja, 2007, ja, ja. absoluut. Ja, ja, nee, ja, uitslag, goed, maar... uitslag toen? Weet, weet je dat nog of niet? Oeh, ik zeg het eventjes uit mijn hoofd... dat ze toen met 0-1 verloren hebben ja. van, uh, van Uruguay. Ja. Maar ja. goed, dat, dat zou een stand zijn... Ja. eigenlijk zou je daar als Jordania wel blij mee mogen zijn... maar uh, ze hopen stiekem op een omgekeerde stand, 1-0. Wat denk je zelf? Ja, kansrekening, nee. Ik, ik, uh, kijk, weet je, en natuurlijk als ze dan winnen uh, of gelijk spelen... Of, uh, dan, dan moeten ze nog uit en dan moeten ze nog in Uruguay. Dus ja, ik weet het niet. Ik, als ik mijn geld zou moeten inzetten... dan zou ik toch liever mijn geld inzetten op die nummer 6 van de wereld. We gaan het zien morgen om uh, vier uur hè, in Amane. Yes. Ja. Oké, okay, dankjewel Sander van Hoorn vanuit Jordanië. Ajax heeft van de UEFA een boete gekregen van 25.000 euro. De straf krijgt de club voor een beledigend spandoek... richting de Schotse aanhang tijdens de thuiswedstrijd... vorige week tegen Celtic in de Champions League. Ajax gaat proberen om de financiële sanctie te verhalen op de boosdoeners. Getting to the place is easy. Staying there is kind of tough. Always a thousand reasons to call the whole thing up. Soldier on, soldier on, soldier on, soldier on. Soldier on. On. Het is vijf minuten over half elf. Is een wielrenner die ook al koerste in de donkere epo-periode te geloven... als hij zegt dat hij nooit doping heeft gebruikt? Nou, toen de afgelopen jaren duidelijk werd hoe vervuild het wielrennen tot zo'n vijf jaar geleden was, voelde uh, Laurens ten Dam... de priemende blikken van zijn jonge collega-renners en het publiek. En nu ligt er ineens een boek. Het boek heet... Laurens ten De hoofdpersoon zelf en de auteur Robin van der Kloor zitten in de studio in Den Haag. goeie avond. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik met Robin beginnen? Robin, uh, van wie kwam het idee? Van jou of van, uh, van Laurens? Uh, het idee kwam uh, van mij. Ik uh, liep al een tijdje rond met het uh, idee dat uh, Laurens wel een mooi verhaal te vertellen had. En toen nou, vorig jaar zo rond oktober uh, al die doping naar buiten kwam... Uh, van, van Rabo en uh, van USADA... vond ik dat het uh, ja, tijd werd dat er een mooi verhaal zou komen... Uh, van iemand die uh, ook de andere kant zou kunnen laten zien. Dus niet allemaal van het negatieve, maar ook van een uh, ja, wat positievere kant. En daarmee ja, had ik bij Lauwers wel het idee dat hij het uh, zou kunnen vertellen. Dat hij de positieve kant uh, goed zou kunnen benaderen. Ja. ja. ja. Uh, Toch gaat een groot deel van het boek ook over, uh, over doping. Sterker nog, het bloedpaspoort van uh, Laurens staat erin. Uh, Laurens, hoe, hoe keek jij daar tegenaan toen, uh, toen het idee van het boek kwam en hij dit zo uitlegde? Wat zei je toen? Uh, ja, hij vroeg het misschien op, op het geëikte moment aan me. Want uh, zoals je het net al in de inleiding aangaf. Uh, Voelde ik me bij wijze van spreken bekeken als ik, uh, als ik s ochtends wegfiets door de straat door mijn, door mijn eigen buren. Omdat ik, uh, omdat ik al vijf jaar lang in een Rabobank uh, toen nu uh, door dezelfde straat fietste. En, uh, en, uh, en alle shit van, uh, van, van, van, van daarvoor naar buiten kwam. Dus ik wilde gewoon uh, het verhaal uh, laten horen van, uh, van hoe je het wielrennen op een mooie manier kan beleven. Zoals ik, uh, zoals ik eigenlijk al, al, al me, <laughs> vanaf mijn vijftiende doe. Mm -hmm. Maar je bent ook heel open over, uh, over doping in dat boek. Ja. ja, dat is nu zeg je ja. Maar volgens mij, als iemand vijf jaar geleden dit aan je had gevraagd voor een boek. had je dan ook zo ja gezegd? Nee, dat is misschien wel zo. Dat is wel een, wel een goede vraag. En uh, ik denk toch ook dat het, tijdsgeest, uh, dat het tijdsgeest enorm veranderd is. En dat je nu als, uh, als uh, bij wijze van spreken doping gebruiker. Met, uh, ook door, met de nek wordt aangekeken door de rest van het peloton. Zoals afgelopen jaar met uh, Sant'Ambrosio gebeurd is. Ja, dat gevoel heb je ook wel. Dat er. Uh een beetje anders naar je gekeken werd. Uh, nou dit voorjaar, dit voorjaar, ja zoals ik zoals ik in het boek al aangaf en dat is gewoon een gevoel van mezelf uit. Dus dat, dat kan ik ook niet veranderen. Was ik was ik inderdaad uh, minder trots op het feit dat ik wielrenner was dan tien jaar terug toen ik zelf prof werd. Mm. Ook mm. omdat ik ja toen was je als jonge jongen je maakte je droom waar en nu uh, nu werd de bewijs spreken. Uh, ja, ze, er kwamen zoveel zoveel uh, vervelende dingen naar buiten dat je dat je bijna niet meer trots kon zijn op je, op, je eigen, op, op je eigen beroep. En dan was het, uh, was het hele jammer aan, aan het hele gebeuren. En dat daarom dat ik dacht uh, volledige openheid is nu misschien wel uh, het juiste moment om het publiek uh, de koers terug te geven. Ja. En ja de, die tour die daarop volgde was natuurlijk een, een flinke boost. Robin, Laurens heeft altijd gezegd dat hij geen doping heeft gebruikt. Hè? Uh, uh, uh, heb jij dat altijd geloofd? Um, nou, er zijn jaren geweest dat ik er niet over nadacht of uh, wielrenners wel of geen doping gebruikte. Maar toen ik uh, zeg maar met Laurens in contact kwam, ben ik er beter over gaan nadenken. Um, en ik ben hem ook meer en meer gaan vertrouwen en, en gaan geloven. Maar um, ik kan niet zeggen dat ik hem nu uiteindelijk 100% geloof. Er zal altijd iets in mij blijven waarvan ik denk van ja, ik weet het niet zeker. En uiteindelijk is hij de enige die het, die het zeker weet. Ja, en, en toen, uh, Laurens, heb je tegen Robin gezegd, weet je, hier is mijn bloedpaspoort. Doe er maar mee wat je wil. Waarom heb je dat gedaan? Wat wilde je, je bewijzen? Nou ja, ik, uh, ik, wil, ik wil helemaal niks bewijzen. Maar uh, ik bedoel, kijk, in oktober maak je een afspraak en uh, volledige openheid. En als hij op een gegeven moment vraagt: Laurens, hoe ver wil je gaan in volledige openheid? zeg ik: Ja, ja van mij mag je. We hebben die afspraak gemaakt en je mag van mij alles weten. Dus hier heb je mijn wachtwoord. En. Uh, Doe er maar mee wat je doet. Kijk, ik heb natuurlijk liever niet dat je al die waardes... gewoon uh, sec in het boek publiceert. Maar voor mij mag je ze wel laten analyseren. En dat is ook gebeurd. Ja, want, maar, uh, ja sorry, uh, ja, uh, als je het hebt over bewijzen, ja, ik probeer met dit boek ook niks te bewijzen. Ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. Ja, ja Robin, want je bent inderdaad met het bloedpaspoort aan de haal gegaan. Hè? Wat heb je ermee mee gedaan? Nou ja, aan de haal. <laughs> nou ja, je, heb het, de, de... je hebt het, het meegenomen en voorgelegd aan iemand die, die er verstand van heeft, toch? Ja, ik heb de waarde voorgelegd aan, uh, aan Harm Kuipers. Dat is een expert op het gebied van doping. En die heeft er als, als onafhankelijk expert heeft die, uh, naar die waarde gekeken, inderdaad. En die aanvankelijk zag hij dat, dat alles er redelijk goed uitzag. Toen hij iets meer inzoomde, zag hij er af en toe wat waarden die hem opvielen. Um, daar daar schrok ik in eerste instantie van. En toen heb ik doorgevraagd van uh, hoe zit dat dan? En hij zei ja, ik kan er niet aan zien uh, dat hier doping wordt gebruikt. Maar ze zijn wel opmerkelijk en ze zouden uh, in principe iets verder uitgezocht moeten worden. Hm. Um, ja, en dat is wat, uh, wat hij concludeerde. Ja, maar goed, daar is later... een uh, he, voordat we allerlei verhalen de wereld in gaan helpen... daar is later uh, over gesproken, over gezegd... dat het om uh, gewichtsverlies en uitdroging was. Dat is, dat is wat, je, wat jij zei, Laurent. Uh, en, en, en daar zei hij dat is een, dat is een verklaring die acceptabel is. Toch? Precies, ja. Er zijn gewoon heel veel factoren... En eigenlijk uh, is het bloedpaspoort is gewoon niet waterdicht. Dus je kan niet aan zomaar aan die waarde zien of er wel of niet uh, geknoeid is. Nee. De... Stel nu hè, dat er uit dat bloedpaspoort zou zijn gekomen... Kuiper zegt, nou, hier is geen twijfel over mogelijk. Hij, heeft echt, hij zit helemaal vol met depo. <laughs> chokvol. Helemaal chokvol met depo. Wat had je dan gedaan? Nou ja, dan hadden we een moeilijk gesprek gekregen. Uh, maar ja, uiteindelijk, ja, wat mij betreft, had het, er dan, uh, had het erin gestaan als dat zijn opvatting was dan had je dat toege... Ja, het is makkelijk om nu ja te zeggen. Ja, ja, maar ja, het is een alsvraag. Ja. ja. Nou nee, oké. Okay, maar ja, kijk, ik bedoel met... Uh, kijk, toen, uh, toen ik voor het eerst dit, uh, dit gedeelte van het hoofdstuk een paar weken... Uh, of van het boek een paar weken geleden la uh, las... Was ik er natuurlijk ook niet erg blij mee. Ik bedoel, ik had het natuurlijk liever gehad dat Harm Kuipers had gezegd... Nou, hier staat onomstotelijk uh, vast dat hier nooit gerommeld is. Maar ja, wat ik zeg, dit zijn mijn waarden, En ik weet... Ik weet zelf hoe, ja, hoe of wat die bereikt zijn volledig zonder externe manipulatie. En als dat, dat ze dan zijn, dan is het zo. Ik bedoel, ik kan er niks aan veranderen. Of ik wil er in ieder geval niks aan veranderen. Ja. En ja, dat is nou een keer zo. En dat is de consequentie van volledige openheid uh, die ik aan Robin uh, gegeven heb. En ja, ik bedoel, ik, ik heb me er eerlijk gezegd ook niet belachelijk druk om gemaakt. Dit, wa dit waren gewoon mijn waardes. En uh, ja, hij mocht ze inzien. Dat was de afspraak. Als je Laurens zo lang met een boek bezig bent... Hè, dan heb je waarschijnlijk hoofdstuk voor hoofdstuk... heb je misschien zelfs wel twee keer gelezen... wat Robin heeft uh, geschreven. Dan kan ik me voorstellen, als het klaar is... je hebt het boek in de handen... dat je het dan misschien toch nog een keer gaat lezen. En dat je dan dingen tegenkomt... die in, in, in, in die andere keren dat je het hebt gelezen... niet hebt gezien. Zoals? Nou, dat weet, dat weet ik niet. Ik kan me zo voorstellen... dat je dan met een hele andere ontspannen focus... naar zo'n boek gaat kijken. Nou, dat... ik, ik heb natuurlijk... Uh, ik heb natuurlijk uh... Natuurlijk weer gelezen vorige week, toen ik het boek thuis kreeg. En uh, nou, ik, heb, ik heb wel. Uh, ja, er zijn vooral wat grappige dingen die me opvallen. Die ik ook bijvoorbeeld direct uh, een foto van een pagina gemaakt en doorgestuurd naar Colin en, uh, een van mijn beste vrienden. En uh, daarin stond bijvoorbeeld de anekdote van Snickers met Marijn Zeeman. Kijk, dat zijn dan dingetjes. Ja, vertel, vertel, vertel, vertel, dan wil ik hem horen ook. Nou nah, ja, ja, Marijn die beschrijft eigenlijk... Uh, Marijn Zeeman, ik Ja, betalmacht. Marijn Zeeman, de ploegleider van ons, die beschrijft in het verhaal. En, uh, dat ik uh, midden in de zijkende regen en afdaling in de Ronde van Catalonië kom ik naast de auto rijden. En uh, ik vraag om een Snickers. En hij zegt, Lau niet zo grappig, wil je een of een jelletje? Want dat wordt normaal niet gevraagd. Ik zeg, nee, ik moet een snickers hebben nu. En toen, uh, toen was hij net bezig om uit zijn eigen lunchpakketje daar zitten dan van die mini snickertjes in, weet je wel. Dus die spaarde die uit zijn mond. Dan gaf die snickers aan mij, maar ik, ja, ik zit midden in een wedstrijd en ik krijg zo'n klein rotsnickertje. Dus ik vraag direct, heb je geen grotere? En toen werd Marijn toch wel even flink pissig op me, weet je wel. Lauwens, nu naar voren en ik wil je niet meer zien. Terwijl ik, ik wilde gewoon een grote snickers hebben. En dat, ja, daar, ja, daar kan ik dan wel om lachen, zeg maar. Op zo'n zo stukje in het boek. Dat, dat beschrijft al ja. op dat moment ook hoe de koers gaat en hoe je erin zit als het slecht weer is en je voelt je kloten. Dan heb je gewoon zin in een grote snikker. en niet in een kleine. Ja, ja waar maar even mee is aangegeven dat, het ook, dat er ook wel andere dingen dan alleen maar doping worden beschreven in het boek. Laat dat even duidelijk zijn. Uh, nog nou, één anekdote die, die uh, bijzonder grappig is. Die wil ik ook dat je die zelf vertelt. Die zit op pagina 48. Moet ik dan nog meer zeggen? Of denk je dat? Er, nou, komt er dan nog iets boven? Nee, nou, nou ja, zo goed zit het. Uh, misschien toch. Ik kijk Robin aan, maar ja, ik heb ook hulp nodig. Dus. Ik zeg Frank van de Broeken. Over zijn onderbroek. Ja, nou ja, ja dat is inderdaad. Ja, <laughs> ja, de, ja, ja de, inderdaad, die staat er ook in. Ik bedoel, ik heb, ik heb natuurlijk een jaar met Frank in de. Nou, ploeg en zijn sportschoenen, hè? Onderbroek en sportschoenen. Ja, ja die, ging, die ging midden in de nacht ging in de marathon van ploegsteed te rennen. Terwijl we ergens in Zuid-Spanje in een hotel zaten. Dus die was even flink de weg kwijt. Maar ja, er staat uh, direct daarna ook beschreven dat hij me verschillende keren bij hem thuis heeft uitgenodigd. Want het was gewoon, wat dat betreft, was het, ja, hij had gewoon verschillende kanten. Maar wat dat betreft was het een heel grasvrij persoon. En, ja. Ik nee, nee, maar uh, ga, vind ga, het jammer dat hij, niet meer, uh, dat hij er niet meer is. Nee, maar goed, hij doet dat. Omdat hij net daarvoor bij jou op de kamer uh, een cocktail van weet ik wat heeft uh, Ja, uh, maar, hij was geen zoek het van ja. Ja, dat, ja, dat is ook genoegzaam bekend. Dat Frank, als hij die pillen één keer op had... was het net als een, uh, als een lichtknopje, zeg maar. Dan was het van uh, ja, Frankie goed naar Frankie kwaad, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En dat, uh, ja, dat is heel jammer. Dat heeft hem kapot gemaakt. Robin... Um, is dit voor jou het perfecte boek over Launissen dan? Uh, nou, ik moet wel zeggen dat toen ik eraan begon... Uh, had ik een bepaalde voorstelling van, daarvan. En uh, zoals het nu voor me ligt, uh, is dat ook op die manier uitgekomen. Ja? ja? ja. Dus het kan niet beter, om maar zo te zeggen? Nou ja, ik, ik, ja, ik ben tevreden over hoe het, hoe het ervoor ligt. Kijk, Het is aan de lezer uh, om te oordelen of het een goed boek is of niet. Maar ja, ik ben blij dat het er zo ligt. Uh, Laurens heeft uh, ja, echt wat mij betreft alle openheid gegeven... die, die we van tevoren hadden afgesproken. Uh, maar los daarvan uh, heeft hij ook gewoon hele mooie verhalen verteld. En uh, ja, die kon ik allemaal optekenen. En wat, voor, wat dat betreft was het voor mij heel simpel. Van, uh, als iemand een mooi verhaal vertelt... dan hoef ik het alleen nog maar op te schrijven. Ja. Hoe vaak hebben jullie met elkaar gesproken... Over dit, soort, uh, over dit soort verhalen zoals we die net hoorden? Ik denk dat we een keer of tien, vijftien... Uh, bij elkaar uh, aan de tafel hebben gezeten. Dat waren dan interviews van ja, een uur of tweeënhalf, drie uur. Uh, ik ben een aantal keren mee op training geweest. Ik heb dan mensen in zijn omgeving gesproken... en ik ben uh, bij twee etappenkoersen mee geweest. Ja. Vertrouwde je hem gelijk, Launus? Uh, ja, vertrouwde je hem gelijk? Ik bedoel, ja... Ja, dan gaat iemand een boek over je schrijven. Je geeft je hele ziel en zaligheid bloot. Dan moet je toch wel iemand kunnen vertrouwen, denk ja, ik. Ja, ben, ben dat staat ook in het boek beschreven. Dan ben ik misschien uh, een beetje te makkelijk in soms... volgens mevrouw Tessa. En uh, dan moet je dat boek maar <laughs> helemaal lezen. Maar dat, uh, ik bedoel, ik maakte er ook niet echt een groot probleem van... dat er een of andere commando mij uh, kwam ondervragen, weet je wel. Dus uh, Robin, die wil ik nog niet vergelijken met een commando. <laughs> maar ja, ik, uh, nee, dat vertrouwen kwam vrij snel en... Uh, ik bedoel, ja, als je één keer afspreekt, uh, ik ga volledige openheid geven, dan, uh, dan, mag je, dan mag je alles weten. En ik heb ook niks om me voor te schamen, denk ik. Dus uh, dat is natuurlijk wel een makkelijke positie om, uh, om je verhaal te doen. Robin, wat vind jij het uh, mooiste stuk in het boek? Poeh, ja Ik vind dat van de Snickers uh, ook wel erg mooi. Ik vind ook mooi uh, het hele verhaal van zijn, uh, uh, ja, zijn, zijn gangmaker op de, op de brommer. Uh, ja, dat is een man die, uh, die dat allemaal gratis voor niets doet. En uh, die, ja, die heeft gewoon passie voor, uh, voor de sport. Uh, die mag Laurens heel graag. En uh, ja, ik, ik vind zo'n kerel uh, uh, ja, heel mooi in de sport. En ik, ik, als ik ook zie, dan hebben wielrenners hebben zulke figuren nodig. Um, ja, en daar kan je niet al te veel uh, ja, geld voor vragen. Of dat soort dingen, dat, dat, dat doen ze dan niet. Tot slot uh, Laurens, de foto op de voorkant. Zwart-wit foto. Uh, gefocust op je ogen, op je neus en op je mond. Je hebt een baard. Je ziet er wel een beetje uitgewoond uit. Wanneer is die gemaakt? Ja, ik denk dat ik zeker een uurtje of zes uh, getraind had die dag. En uh, ja, het was nog wel voor de tour. Dus uh, ik, ik, ik zat nog wel in de opgaande lijn, zeg maar. Maar dat geeft maar aan hoe, uh, hoe ik mezelf af en toe afpeiger. En als er dan s'avonds een foto komen nemen... of en of gaat drie uur zitten... dan uh, het laatste uur kwam er ook niet veel, uh, ja. veel zinners meer uit. Maar uh, het is uh, voor de tour gemaakt gewoon bij mij in de woonkamer. En uh, ja, uitgewoond. Ik, ik sta wel scherp. Ik bedoel... Uh, ik ben klimmer en in de tour moet je inderdaad. Uh, moet je op dat moment redelijk. Uh, nou, ik zeg niet zo licht mogelijk. Maar toch wel erg licht staan. Voordat je. Voordat je uh, in, in het wiel van Vroom die berg op kan bewijzen van. Ja. Dus uh, dat is rond die periode geweest. Ja, het ja, is een prachtige foto hoor. Begrijp me goed. Ja, nee, uh, Robin, slotvraag aan jou. Uh, je bent onderwijsjournalist. Ja. Uh, je hebt in je jeugd uh, zelf gewielrennt ook. Uh, is dit iets waarvan je denkt: van, nou, dit uh, smaakt naar meer? Uh, daar ben ik nog niet helemaal uit. Het, het is wel heel mooi om te doen, uh, moet ik zeggen. Uh, de, qua journalistiek uh, was zo'n project om uh, Laurens een jaar lang te volgen. Dat, uh, ja, dat is gewoon perfect. Dat, uh, dus als, als er nog een keer zoiets moois voorbij komt... dan zal ik daar zeker geen nee te, tegen zeggen. Goed, Robin van der Kloor en Laurens Tendam, Gefeliciteerd met dit, uh, met dit boek. Dankjewel. Bedankt. Goedenavond. Ja, we zijn weg. Um, het is inmiddels uh, bijna tien voor elf. We naderen het einde van deze uitzending. Uh, neemt niet weg dat ik u nog even wil zeggen... dat uh, de afgelopen wekeinde een uh, groot internationaal schermtoernooi was... in Amsterdam. Het zal u ontgaan zijn. Uh, wellicht ook niet. Uh, zonder Verwijder, dat dan weer wel. Dus op zich uh, niet echt nieuwswaardig. Nee, het was vooral de locatie die het uh, toernooi bijzonder maakte. Een plek waar herinneringen liggen aan een ver verleden. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zo, even de trappen op van de parkeergarage. De deur open. En dan staan we meteen in een omgeving die sport uitademt. Het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nog 2,5 minuten voor, voor de start. Het stadion dat vandaag gebruikt wordt voor een hardloopwedstrijd. Maar dat is niet waar we moeten zijn voor het schermen. Daarvoor moeten we even het stadion uitlopen. En echt op 10 meter daarvan staan twee gebouwen. Die er al sinds mensheugenis staan. En die gebruikt worden door een autodealer. En dan op de bovenste verdieping komen we terecht in wat normaal gesproken de showroom is van de autodealer. Klinkt ook wel een beetje als een autoshowroom hè? met die zoetsappige muziek. Met dit verschil dat het gros van de auto's plaats heeft moeten maken voor de mat... En tribunes? Want uh, wie bemokken? Dit is dus waar een internationaal schermtoernooi plaatsvindt op historische grond. Ja, dit is zeker historische grond. Want die loper, zoals hij heet bij het schermen, ligt eigenlijk precies op de plek waar het gebouw stond waar in 1928 het schermtoernooi uh, zich afspeelde. Het Olympische schermtoernooi? Inderdaad, het Olympische schermtoernooi van Amsterdam. Hey. Het was ontworpen voor het eerst. Voor het eerst was het toen nooit binnen, dat was wel heel belangrijk. En vervolgens is het zo dat er heel veel licht werd binnengelaten. En dat was voor die tijd ook heel bijzonder. Schermen is van buitenschermen binnenschermen geworden. En het eerste binnenschermen was erg donker. En mensen zagen dus niet goed wat er gebeurde in het gevecht. En, en, en nu hadden ze het zo opgebouwd dat er een groot aantal lopers lagen, een achttal. Een aantal met een, een houten vloer en een aantal met gravel. Dat was voor degel, om dat zoveel mogelijk op het duel te laten lijken. Het was enorm enthousiast. De tribunes waren altijd vol. De mensen kwamen ook heel dicht bij het gevecht zelf. Maar omdat er geen elektrische aanwijsapparatuur was, was er ook altijd hoogoplopende emotie. Over of een treffer nu wel of niet zat. En vooral op Degen, waar een partij maar om één treffer ging, was dat natuurlijk van essentieel belang. En men was het niet altijd eens. Het niveau was bijzonder vanwege het feit dat eigenlijk het oude schermen um, vervangen werd door het nieuwe schermen. Het is zo dat de... Uh, het oude schermen was veel statischer. Het uh, leek veel meer op een duel dat je lang moest volhouden. En er was in 1928 een nieuwe stroming in opkomst. Vooral uit Italië en Duitsland. Waarin het schermen veel sneller werd. Dus uh, het was echt een, een enorme nieuwe stap in uh, het, het wereldwijde schermen. Een, een hele belangrijke gebeurtenis is dat uh, Lucien Godin... Een, een schermer die heel lang... Zoals dat heette, or competition, want hij, hij hoefde niet mee te doen. Hij was te goed, dat was ons sportief. Hij werd nu op zijn 42e genoot om maar te laten zien dat hij er echt wat van kon. En hij won zowel Floret als Degen. Anga, vee, allez! We we'll proceed with the actual opening of the Hall of Fame. And you are uh, uh, kindly invited to pull down this, uh, this piece of sheet. Thank you. Applaus. In de showroom niet alleen de loper en de wedstrijden anno 2013... maar ook onthult een Wall of Fame met... Ja, dat zijn allemaal grootheden uit de schermsport. Ja, inderdaad. Het zijn uh, mensen die allemaal heel veel voor het schermen gedaan hebben... of heel veel in het schermen bereikt hebben. Het tweede feit wat vandaag herdacht wordt... is uh, het feit dat de internationale schermbond 100 jaar bestaat. Als je het schermen van toen vergelijkt met het schermen van nu... is het een enorm contrast. Jazeker. Het contrast is enorm. Weliswaar werd er toen ook al wel veel getraind, maar dat was heel veel op techniek... en men was gemiddeld een stukje minder fit dan de schermer en de sporten tegenwoordig is. Ook dus voor de historie in de autoshowroom... Maar Oscar Cadolus, we moeten het toch ook eventjes hebben over het schermen van nu. U loopt al jaren mee hè, in het schermen, maar hoe staat het ervoor, vindt u, met de sport in zijn geheel? Nou, het is een beetje wisselend. We hebben enkele toppers, uh, Bas van en Tristan Tulle. En daarna is er op dit moment uh, een tijdje niets. En dan is er een grote groep uh, jongeren die uh, weer probeert te komen. Als u het mondiaal bekijkt, is de schermen nog steeds de grote sport die het ooit was? Nee, ik, ik denk het niet. Uh, er zijn veel belangrijkere sporten terwijl Schermen de, de sport is die vanaf het begin bij de Olympische Spelen geweest, erbij geweest is. Maar ja, misschien gaat het weer komen. Waarin zit het hem, dat uh, ja, het toch allemaal wat minder is geworden? Nou, uh, het is niet echt een publieksport. Je moet er echt verstand van hebben om te weten wat er gebeurt. Gaat het u een beetje aan het hart dat het, uh, ja, dat het toch allemaal wat minder is nu? Ja, dat gaat me heel erg aan het hart. Uh, ja. Of moet je gewoon ja, heel hard constateren uh, dat het niet meer helemaal van deze tijd is het Schermen? Nee, ik denk dat het Schermen van alle, van alle tijden is. Er wordt gezegd dat zelfs de Egyptenaren al schermden. En in de toekomst zal dat dus altijd blijven ook, is uw constatering? Ja, dat zal altijd zo blijven, ja. Ja, dat was schermen op historische grond in het Olympisch Stadion. Tot slot Jong Oranje. Want het ene Ajax-talent sluit aan bij het grote Oranje... en het andere zit alweer bij Jong Oranje. Davy Klaassen was lang uitgeschakeld met een blessure, maar hij is weer terug. Klaassen stond afgelopen week einde in de basis... en deed mee in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Rob Freur praat in het trainingskamp van Jong Oranje... met de weer fitte ajax Heb jij heel lang getwijfeld... over de voorzetting van je voetbalcarrière, Davy Klaassen? Uh, ja, een tijdje had ik wel dat ik niet... Uh... Niet wist of het wel helemaal over ging, dat ik ja. helemaal weer terug zou komen. Liefblessuren die ruim een jaar duren, wat gaat er dan in je om? Ja, elke dag weer naar Ajax. En ja, niet echt een uitzicht wanneer je weer uh, wanneer op het veld kan zijn, dat is wel lastig. Is het ook wanhopen? Ja, wanhoop is misschien een groot woord, maar het is wel uh, het zit er wel tegenaan je ja, dat je wel denkt van ja, komt het nog wel helemaal terug? Helemaal goed. Zo maar. Was er ook een aanleiding hoe het ooit is gekomen of is het zo spontaan? Ja, het is niet echt, niet echt een aanleiding die duidelijk is. Maar het kan wel zijn dat ik veel, veel wedstrijden heb gespeeld uh, twee jaar geleden. En dat het een beetje overbelasting is geweest. En uiteindelijk ben je beland in Barcelona door bemiddeling van Johan Cruijff. Was dat de oplossing? Uh, ja, ik uh, ben inderdaad naar een kliniek geweest daar. En mm -hmm. uh, daar heb ik heel veel rust gehouden en uh, oefeningen gedaan. Injecties gekregen. En dat alles bij elkaar met de mensen bij Ajax natuurlijk ook. Ja, hij heeft ervoor gezorgd dat ik weer helemaal uh, pijnvrij ben. Ja, en dan kom je een dan kom je binnenlopen dan speel je Champions League. Dat moet een, een hele vreemde gewaarwording voor je zijn geweest. Ja, zeker. Zeker na zo'n lange blessureleed. En ja, eigenlijk geen basiswedstrijd uh, in de Eredivisie behalve Utrecht dan. En uh, ja, dan ineens te gezellig is wel, uh, wel apart. Moet, moet je nou je wedstrijden een beetje doseren? Ja, ik denk dat het niet uh, vijf weken achter elkaar, elke week de wedstrijd nog gaan spelen. Maar uh, ja, dan moeten we gewoon bekijken hoe het gaat. En uh, als ik moe ben of als ik me niet goed voel, dan geef ik het aan. En dat gaat in goed overleg met, uh, met de medische staf. lang ni niks kan, dan ga je je op andere dingen richten, neem ik aan. Ja, op andere dingen richten. Je, ja, je hebt niet zoveel te doen de hele dag. Ik ga uh, je gaat bij Ajax en op een tijdje kan ik niks behalve fietsen en zo. En dan kom je thuis en dan ja, had je ook niet echt zin meer om ergens iets te doen. Omdat je, ja, je bent toch niet helemaal in de stemming om, uh, om iets leuks te doen, zeg maar. Dan moet het nou heel anders voor je zijn in een heel andere wereld. Ja, klopt. Nee, de smile zegt ook veel. Ja, klopt. Nee, ik, ik merk gewoon nu dat ik, ja, dat ik veel vrolijker ben en veel, uh, ja, veel blijer ben, zeg maar. Je zegt veel vrolijker. Was je onhandelbaar geworden? Nee. Qua humeur? Nee, nee, nee. Dat, dat valt ook wel mee, maar mijn vader zei wel... Een paar maanden geleden. En het is wel veranderd sinds je weer fit bent. Mm -hmm. Weet je wel. Ik was niet... Uh, dat ik mijn ouders verrot schoot of weet ik veel wat. Maar ik was wel iets, uh, iets rustiger, zeg maar. Iets, iets minder, minder vrolijk. In jezelf gekeerd. Klopt, ja, dat bedoel ik. Nou, weer nou bij Jong Oranje. Is dit nou een grote zege op jezelf? Ja, een grote zege op mezelf. Het is wel lekker dat je na zo lang eruit bent geweest... dat je nu bij Ajax twee keer achter elkaar... Ik heb gespeeld en dat ik nu hier bij Jonge Oranje mag zijn, dat is wel, uh, ja, wel een zegen. Hm. Sinds jij bij aangespeeld speelt hebben ze twee keer gewonnen. Ja, dat zou zo hard, toch? Ja. Davy Klaassen vanuit het trainingskamp van Jonge Oranje tegen Rob Fleur. Dat is de eindtune, dus dat is het einde. Zometeen het nos Nationaal van 11 uur, daarna met het oog op morgen... met ongetwijfeld het laatste nieuws vanuit de Filipijnen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Zaterdag om kwart 1. Dan moet je erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. De landslagvogt 3 2 voetbal in NOS langs de lijn. Zaterdag om kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.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 Deelname vanaf 18 jaar. Dit is Radio 1.